Op de grond zijn er nog ongeveer 60 brandweermannen in touw. Dat waren er eerder vandaag 150. Hoe de brand in het veen is ontstaan is nog onduidelijk. De kustwacht heeft dit weekend zijn handen vol gehad... aan problemen door de drukte op de stranden en op het water. De dienst drukte uit voor 23 pleziervaartuigen...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 Vooral op de wegen vanuit de Veluwe en vanaf de stranden is het erg druk. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en het Hoevelaken, 8 kilometer. De A12 die staat ook helemaal vol. Vanaf Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnet, 9 kilometer. Het is ook druk op de A28 Amersfoort-Zwolle... voor knooppunt 5. Vanaf de andere kant van Zwolle naar Amersfoort... tussen het Harde en Harderwijk, 6 kilometer. En verderop tussen Harderwijk en Strand nulde ook nog eens 11 kilometer file. Vanaf uh, vanuit Zeeland moet ik zeggen op de A58 Vlissingenberg op zoom tussen knopend de Poel en de Afrit Kruiningen nog 10 kilometer. En het is druk in Friesland op de N7 afsluidijk Herenveen voor Knopend Jaren 4 kilometer.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 Voorkom problemen en kijk op weethoehetzit.nl. Ook voor andere regels over uw AOV-pensioen. De Canon EOS 60D met gratis Focus Magazine en twee fotoboeken. Kijk op photoconheidenberg.nl. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, het is een uh, tijd stil geweest rondom Wikileaks... maar vandaag werd er bekend dat er toch weer documenten zijn uitgelekt. En nu over Guantanamo B. En het EK Rugby voor Vrouwen begint aankomend weekend. En als je dan denkt aan stevige bonke, bonkige dames... dan heb je het heel erg mis. Ze zijn ook heel mooi, blond en petiterig. En zometeen is er eentje hier. En Mariette Nollen die schreef het boek Ik, Beatrix... waarin ze haar fantasie loslaat op het leven van de koningin. En dat is heel interessant. Ranking the News. En Lik, die stopt nu even met fotograferen, Luc, ja. We zijn on -air. Ja, we hebben zo'n ei hier. Ja, ja, daar hebben we het zo meteen over. Oké, okay. prima. En die fotootjes zijn voor? Ja, voor Twitter zo meteen. Ah. Twitter.com slash bnn -in Komt helemaal goed. De top 5 van Ranking the News. Of vijf, het eerste paasnieuwtje. Goeie kans dat u vandaag een hapje neemt van een chocoladepaashaas. Of misschien geeft u uw eigen konijn wel een feestelijke wortel. In Australië zijn ze een stuk minder blij met onze lange oren. Ja, want bij het Surinam is blijkbaar hele lange oren. En daar houden ze in Australië niet van. En ze zijn ook niet zo blij met konijnen. Ja, je zou het misschien niet zeggen bij die lieve snuitjes. Maar in Australië worden konijnen gezien als zeer gevaarlijk en zeer destructief. En dat is niet omdat die konijnen je huis leeg roven of je vrouw lastig vallen. Nee, die konijnen messen het hele Australische ecosysteem up. En dat komt omdat ze alle planten opeten, waardoor plantensoorten uitsterven. En uh, de inheemse dieren geen eten meer hebben. En bovendien woelen ze de grond om. Waardoor allerlei uh, vruchtbare onderdelen van die grond wegspoelen. Dus al met al steeds meer dieren hebben te lijden onder die lieve kleine konijnen. Kangeroes en koalas worden helemaal gek van de konijntjes. En ze horen eigenlijk ook niet op dat eiland. De beesten zijn geïmporteerd ooit. Niet beseffen uh, dat die beestjes fokken als, nou, als konijnen eigenlijk. Het verhaal gaat dat een Engelsman Thomas Alston in 1859 24 konijnen liet importeren. Nou, die 24 die vermeerderden zich in no time natuurlijk. En 30 jaar later waren het er al 10 miljard. En dat kan dus niet langer. En dus moeten nu de beestjes kapot. Schieten heeft geen zin, dat duurt allemaal te lang. En daarom bedacht de regering hele humane manieren om de knijntjes uit te roeien. Ja, vergiftigen, vangen, ziek maken. Dat zijn eigenlijk de dingen waar de uh, Australiërs mee hopen... die konijnen zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk tegelijkertijd dood te maken... Uh, ze hebben uh, de uh, ziektes losgelaten, myximatose bijvoorbeeld... of een dodelijk virus, waarbij die dieren van binnen doodbloeden. Met als resultaat miljoenen reutelende konijntjes. Maar nog steeds een enorme plaag. De beestjes die het overleefden zijn resistent... en dus zoekt de overheid naar nieuwe manieren om van de nijntjes af te komen. Op vier dan het lekkere weer, want... Oei, o, o, o, wat is het toch lekker weer. Nee, Het was zelfs de warmste Pasen sinds 1901, de laatste ruim 100 jaar. Het werd maar liefst ruim 25 graden. Het is ook een stoffige Pasen. De auto's zijn vies en dat is niet alleen zand, maar dat is ook stuifmeel van de bomen. Berken, essen, eiken staan allemaal in bloei. Want oh, oh, oh, oh, wat is het toch lekker weer, zo met de Pasen. Er zit trouwens wel een nadeeltje aan. De droogte begint behoorlijk nijpend te worden. Over dat nijpende weer hebben we het straks nog wel. Ondertussen is het oh, oh, oh, oh zo lekker weer, en dat betekent natuurlijk fietsen. Oh! Oeh, valt iemand ja, dus, van fiets. Het is op de fiets. Goed En uh, Ik vind het ook best wel eng en dan uh, zul je het nu net zien. Het is druk met fietsers en ook met motoren. Ja. Wat zijn jullie onderweg tegengekomen? Uh, fietsers, motoren... Ja, klinkt allemaal logisch. Dan is zo'n motor voor de echte fietser niet echt prettig. Zo, een beetje, een beetje crossen. Moeten we moeten de energie kwijt, hè? Eerst was ik binnen geweest, ja, dan moet ze het kwijt. <laughs> Misschien uh, een beetje veel eieren gegeten, dat kan ook. <laughs> ik stond vanmorgen net op de Temmel te. <laughs> weet niet, want dat was het laatste. Goed, na morgen wordt het weer wel iets minder. Ondertussen gaat deze Pasen dus de boeken in als de warmste sinds 1901. Door met nummer drie, dat is de Utrechtse marathon. Dat was natuurlijk een warme bedoeling. Ja, je ziet het echt, ze zijn echt heel verhit. En uh, sommigen staan ook even stil als ze wat drinken. Dus ik kun je echt zien dat het echt uh, eigenlijk te warm is volgens mij om te lopen, maar goed. Maar ja, gelopen werd er natuurlijk wel in de hitte, wat zich natuurlijk enorm leent voor prachtige sportclichés. Ja, het is niet realistisch om nu een uh, persoonlijke koord te willen gaan lopen, behalve als je debiliteert natuurlijk. Uiteraard, tijd voor de echte race. Klaar voor de stad en af. En daar is het Stadsschot. En daar zijn we los met de marathon van Utrecht. De Dutch Battle. Oh ja, de Dutch Battle. Er was inderdaad iets met die marathon. Er staat namelijk een klein racistisch tintje aan. Zo krijgt een buitenlander die wint bijvoorbeeld een okay, Keniaan, noem eens wat, 100 euro. En een Nederlander, ietsjes meer, 10.000 euro. <laughs> en daarom deden er ook nauwelijks Kenianen mee, behalve één. En die loopt nog in de kopgroep ook. Dit is uh, schreur, die even de kop heeft genomen. Ja, voor butter in het rood. De kale kop is het wassink. En de man groen rechts. Daarvoor is Offert Molenhuis... Kipkoerier in laatste positie. Ja, kipkoerier, zo heet de man. De rest zijn lekkere, gezonde Hollandse jongens... die wel 10.000 euro kunnen gebruiken. Dikke pech dus dat juist die kipkoerier demareert. Molenhuis. De man aan de leiding. Butter erachter. En daarvoor nog altijd in het zicht moet hij kipkoerier. Ja, en die kipkoerier die gaat nog winnen ook... Bijna in ieder geval. Gelukkig is het Michel Butter die in de laatste kilometers de Keniaan inhaalt. Hem 100 euro door de neus boort en zelf even 10.000 euro binnensleept. Hij wint niet alleen de Dutch Battle, hij, hij wint de marathon van Utrecht. Michel Butter heeft het te pakken. Michel Butter gaat winnen. Ik geloof me over niet. Door met nummer twee Dan Ook vandaag waren er weer demonstraties in Syrië. Het leger zet tanks in om een einde te maken aan de protesten tegen het regime. Het is de eerste keer dat het regime zulke zware wapens inzet. En in zo'n 50 uh, meter in front van mij konden we de overpass mensen zien. En ze werden met een haal van gunfire gevoerd. Veel mensen, zekerlijk direct in front van ons, met karren die worden veranderd. En ik kan je zeggen, het was een incredibly chaotische scene. Eerder spraken we in bnn met onze man in Damaskus... en hij vertelt hoe de situatie nu is in Syrië. Op vrijdag, toen, uh, toen de demonstraties aan de gang waren in Damascus, toen was de stad gewoon uh, respect met, met, met, met checkpoints. En overal staan gewapende mannen uh, te kijken... naar iedereen die mogelijk in de prijs zou kunnen zijn... inclusief natuurlijk beste journalisten. Tot slot dan nog de nummer 1 van vandaag. Een grote natuurbrand in het Veen in Drenthe. Ik was uh, om kwart of zo op het land aan het werk... En ik kijk over mijn schouder richting Vochteloof heen en ik zie daar enorme rookwolken boven de bos uitkomen. Dus ik denk van, dit kan niet goed weten. Ja, en dat was ook zeker niet goed. Ongeveer 50 tot 100 hectare van het terrein stond in de fik. Brandweerkorpsen van over de hele regio kwamen in actie. En ook de, bu de boeren uit de buurt hielpen mee. Nou, die hulp is wel heel hard nodig. Dat kan ik wel vertellen. Want er zijn hier echt heel veel mensen aan het werk. Je noemde het al, de brandweerlieden, maar vooral ook uh, de boeren. En bijvoorbeeld ook deze meneer op een mooie kwart. Is het geloof ik? U rijdt af en aan met drankjes. En u heeft geen voorraad meer in de kast. Want u heeft inmiddels een mooi kratje voor op de kwart gezet. Oh. Met allemaal drinken erin en gevulde koeken. Uh, uh, zij bestellen en u draait, zeg maar. Uh, zo ongeveer, ja. ja. Nou, mooi. Hartstikke mooi. Hè? Succes nog even. Ja, dank je. Oké, okay, doei. Het gaat goed allemaal. Dit uh, helemaal. Toen er ook nog helikopters kwamen, die hielpen met blussen. Ik uh, ga eens even naar deze brandweerauto. Uh, Meneer, tegen met een zonnebril. U bent ook al heel wat uurtjes in touw, hè? Nou, valt mij, ja. Een uur of tien ben ik gebeld. U heeft er ook een beetje verstand van, natuurlijk. Hoe schat u het in? Hoe lang gaat dit nog duren hier? Ik zou het echt niet weten. Kunt u eens een beetje beschrijven, welk deel staan we nu precies van het vochtloof heen? Eh, uh, ter zuiden, volgens mij. Uh, uh, voor de rest heb ik hier niet zo heel veel verstaan van. Ja, expert. Gelukkig veel andere mensen aanwezig wel. Aan het einde van de middag was de brand onder controle. En het was Wenking de nieuws voor vandaag. Morgen niet, overmorgen niet. En dan donderdag weer wel. Tot dan. Tot dan, Luc. Dank je. Pasen, ja. Ik heb serieus ook gisteren Pasen uh, doorgebracht. De ochtend met het zoeken van pasen -eigen. Chocolade pasen -eigen. De man die er alles van weet is, Adrie Ros. Goedenavond. Ja, goeie Eigenaar van Bonbon Atelier A3. Oprichter van het Chocoladefestival. Maar ik heb uh, chocolade-eigen gezocht, maar dat hoort toch eigenlijk helemaal niet? Ja, dat is een hoge traditie. Eerder waren het de gewone eieren. Uh, ja. Maar uh, nu zijn het chocoladeieren met dit weer. Want het, is, is het, wordt het, wordt het moeilijk met chocoladeieren, want het was zo ontzettend warm. <lacht> Ik ja, denk dat, dat er niks dat over bleef. Dat mijn broertje blijft. die hele kleine had verstopt, wat niet heel erg handig ja. was. Maar u, u heeft alle verstand van chocoladeieren um, in alle soorten en maten. U komt net binnen met een enorm ei, daar hebben we het zo meteen even over, indrukwekkend. Um, maar wat was nou, vroegen wij ons al, het allereerste chocolade ei. En wanneer was dat? Nou, het allereerste uh, chocolade chocolade-ei was eind 18e eeuw. Dat was een, Hebben ze gemaakt? Toen waren er nog geen vormen. Hebben ze gemaakt van een gewoon kippen -ei. Ja. Uh, met een soort naald maken ze dan zo'n gaatje erin, blazen ze het ei uit, zoals wel uh, met meerdere eieren dus gebeurt. Hebben ze schoongemaakt, gemaakt. Hebben ze chocolade gesmolten in dat ei gedaan en hard laten worden en toen de volgende dag konden ze hem afpellen. Dat was eigenlijk het eerste chocolade-ei wat zo bekend is, wat uh, gemaakt is. Dus ook zonder vorm, maar ja. Ja, met de vorm van een echt ei. Ja, dat is wel veel moeite. Op een dag werd het makkelijker mag ik kopen. Ja, uiteraard, het wordt, uh, het wordt ons eigenlijk te, al met al stap voor stap steeds makkelijker gemaakt... Ja, daar zit uh, achter die eierenvormen een hele geschiedenis achter. En er zitten zoveel verschillende materialen. Het wordt steeds beter. Nu gebruiken we allemaal uh, malkeron en kunststof. En dat lost mooi. En je ziet wat je doet. En het is niet zwaar. Dus dat is, dat ja, is mooi. Als uw leven is, er gewoon alleen maar gemakkelijker op geworden, meneer. Dat, uh, ik, ja, ik klaag niet, ik vind alles mooi. Maar u heeft hier wat uh, oneerbiedig wat oude meuk meegenomen. Ja. <laughs> dit zijn, dit zijn uh, ijzeren, wat zijn het Metalen mannen. Ja, dat yeah, is nikkel en deze is van vertind staal. En daar werden vroeger, uh, vroeger uh, hoe lang geleden? Nou, de allereerste eieren die waren met uh, koper gegoten. Ja. En dat is eigenlijk nog van ook eind, uh, nou ja, eind 1700. Klinkt heel ongezond en, Ja, met koper. maar dat uh, was ook niet gezond. Van als je uh, koper gaat oxideren en dan die groene plekjes wat je overhoudt... dat is gewoon vergif. En dat heeft dus niet zo lang geduurd. Maar in 1920, toen hij in Frankrijk... Uh, daar, dat is eigenlijk het land van de vormen in eerste instantie... was meneer, de heer Pina en de cadeau, die zijn allebei een atelier begonnen en die zijn met Blik eieren met de hamer uit gaan uh, timperen. En dat is wat maar. ik hier nu zie? Dat, met die, Blik. Is, die is niet met de hamer oh. gedaan, maar wel met Blik eerst. Ja, ja. En die nou in de hand hebt, dat is eerst in Blik op een pers gedaan... en toen ge, in, ver, vertint in een bak... Dus eerst dat blik, de vorm erin en dan wordt het in een, in, een, in een bak gedaan. Maar u bent niet, ik neem aan dat in uw tijd was het allemaal, allemaal geautomatiseerd. En u hoeft... oh, wij doen alles nog eitje voor eitje en vormpje voor vormpje. Dus wij werken niet groter met Eitje voor eitje. Ja, het is echt bij ons allemaal wel heel ambachtelijk. Ja. Het is ook open en de mensen staan bij ons gewoon te kijken hoe we dat allemaal doen. Maar dat, is, dat blijft ook het leukste. Nu heeft u dit en komt net binnen met een enorm ei. Hoe, hoe hoog is het? 40 centimeter? Ja, die is bij 45 45 centimeter. En, en, en nou ja, een, ja een, het, enorm met met, met allerlei marshmellin denk ik en uh, ja, nooit ja, en bonbons en, ja. en er zit ook nog een vulling in van bonbons dus. Het, uh, en ik vroeg net en de, wat die kostte zei u 100 euro. Toen dacht ik welke. Gek, koopt er nou, ja, met alle respect, ziet er prachtig uit. Maar ik, ik ga het, ik bedoel, het is Pasen, het is geen Sinterklaas. Zijn er nou wel serieus mensen die, die een ijver 100 euro voor, voor een kind kopen? Voor jouw, een vrouw? Hè? En ook uh, paashazen, ook, uh, die zijn nog groter dan die, maar er zit dus geen bonzen en geen vulling in. Ja. Ja, dat, uh, dat gaat allemaal voor die prijs ook wel weg. Uh, ja, Kijk, als je nou echt heel gek op iemand bent en je kent het doen, <laughs> waarom zul je dat dan niet doen? <laughs> dat zal het zijn, dat heb ik gewoon nooit meegemaakt in mijn leven, ja, helaas. <laughs> Word, wordt Pasen nou steeds, wordt het steeds groter? Wordt het een ja, steeds groter feest? Het was steeds groter. Ik merk ook wel, we hebben dit jaar, ik geloof nog nooit zoveel paashazen en eieren verkocht. Ja. Alleen de laatste paar dagen ging het even mis, omdat het zo gigantisch warm was. De mensen konden het dan niet meer meenemen. En toen was het wat rustiger in de winkel. Maar gewoon, oh. allemaal van dat grote spul, dat is echt enorm veel verkocht. Dat is wel eigenlijk wel tris. Dus door het warme weer hebben, denken mensen... ik ga niet in de auto naar ja, nee, meenemen, wat het dat smelt. Dat is ook moeilijk en... om, eh, om ons om dat in te plannen. Van, kijk, ik weet een paar weken van tevoren niet... dat het eh, die laatste dagen zo heet wordt. Van echt, uh, maar kijk, M&M's kan ook chocola maken die niet smelt. Kunt u dat niet ook doen? Ja, maar ik wil wel lekkere chocola maken. <lacht> Nee, alles, alles heeft dan weer zijn kwaliteit. En, uh, kijk, er is chocolade. je kan ook chocolade maken in de warme landen en zo. Dan hebben ze een ander soort chocolade, maar dat is niet zo lekker. U bent vast helemaal uitgeput door de Paas. Dit is uw, uw drukste als, als chocolatier, bommonier. Nou, het bonbonier. voordeel van dat mooie weer is dat ik twee dagen gewoon lekker in de stoel heb gelegen. In de zon, lekker liggen bakken. Dus ik ben er weer helemaal bij, hoor. Goed, gaat u dit ei hier achterlaten? Ja, die oh, is helemaal voor jullie, ja. ja. Oh, kijk eens aan. Had ik niet verwacht. Ik denk dat een paar dagen nodig heb. de redactie zit uit te <laughs> <laughs> Dank u, meneer Ros, Adrie, Ras, sorry. Ja. En uh, dank voor het ei en een, een fijne tijd nog verder, zo na de Pasen. rustige ja. tijd voor u wordt dat. Dank u wel. BNN Today. Ja, zometeen. Wat voor type vrouw doet er nou aan rugby? Dat hoor je zo, want een van de speelsters van het Nederlands elftal is hier... en ze is niet bepaald zoals je denkt dat ze is. Ze gaat meedoen aan het EK Rugby. Het is maandagavond en dat betekent natuurlijk tijd voor sport met onze eigen Erben eens. Erben, goedenavond. Goedenavond. En normaal zit je hier en dan ben je gewoon je, je eigen hyperste zelf. Ja. Uh, maar nu even niet, hè? Ik ben nu mooi rustig. Ik heb vanmiddag een halve marathon gelopen in Utrecht. En ja. het was warm. Het was ja. ongelooflijk warm en het was zwaar. Uh, ik, ik, ik, ging, ik ging weg daar naar huis toe toen deed ik de auto aan. Dat was 38 graden was, was het in mijn auto. En dat kon ik ook merken tijdens, tijdens de halve marathon. Maar ik heb het gehaald, uh, 1 uur 26. Ik ben hartstikke trots op mezelf. Maar ik weet nog dat jij hier stond een paar maanden geleden. Toen ja. had je een, een hele marathon gelopen. Ja, maar... Toen ben je afgevoerd in een rolstoel. Toen ja. zei je dat nooit meer. Nee, maar ik dacht dat ik ook één ding. Uh, geen, geen rolstoel meer na, na een halve marathon. <lacht> dus ik, ik, ik deel het nu ook anders in. Ik wil wel normaal over, over, over de finish heen komen. Ja. Ik heb wel een klein beetje in me zitten... dat ik echt op laatst nog dat, dat extra eruit had halen. Maar uh, nu niet gedaan. Ik heb gewoon lekker gelopen. Het was wel veel te warm. Ja. Dus uh, al die duizenden mensen die allemaal gelopen... Het allemaal, allemaal helder van mij. En jij ook. Ja, nou dankjewel Willemijn. Dankjewel, ja, nee, dankjewel. maar ik ben trots op je. Enorm. Ja. Ik, ik, ik doe het je zeker niet na. Nee, nee, nee, nee. En dan nog een ander belangrijk nieuws, en dat was van dit weekend. En het gaat jou na, aan Ja, dat nou gaat na aan het zeker hart, na aan fc zwolle, FC zwolle. ja. ja. Afgelopen vrijdag uh, konden we kampioen worden, maar uh, we moesten tegen RKC en verloren. En, en dat betekent dat we dus nu in één keer gelijk staan, uh, waardoor we nog twee wedstrijden moeten spelen. En nu moeten we twee keer winnen, dus de druk staat de ons nu volop. Uh, maar dat was niet het ergste. Het ergste was eigenlijk voor mezelf persoonlijk... dat waren de spreekkoren. Er waren spreekkoren tijdens de wedstrijd. En uh, daar heb ik echt gewoon een nul begrip voor. Daar kan ik ook helemaal niks mee. Ik vind het ook echt schandalig. Ik uh, wil me er ook graag van distancieren. Uh, ik was uh, nog op vakantie, maar wat werd er gezegd? Nou ja, de wedstrijd is zelfs, uh, is, is zelfs uh, stilgelegd. En we hebben een prachtig seizoen. De jongens hebben echt, uh, echt geweldig gespeeld. En als het dan op het eind bijna misgaat, dan moet je gewoon achter je team gaan staan. En dan maakt het mij niet uit wat er gebeurt of wie het doet... Uh, dan moet je als, als, als, als supporters moet je elkaar kunnen, kunnen cor cor corrigeren. En dan moeten zulke dingen moet er, moet er gewoon niet gebeuren. De, de, de scheidsrechter werd voor allerlei nare dingen uitgemaakt. En uh, ja, dat kunnen we gewoon niet gebruiken. Dat, dat, dat vind ik echt, echt, echt heel erg. Daar er baal ik van, daar baal ik echt van, Willemijn. Bij deze, genoteerd. Graag gedaan. Is gehoord door al die uh, irritante supporters. Maar laten ja. we het hebben over deze prachtige dame die naast ons staat. Uh, Joyce van Altena. En dat is wel leuk, want we uh, zullen meteen meer over jou, Joyce. Maar ik verwachtte rugby een enorme. Ja. Potige, lelijke tante. En dan staat hier zo, ja, een poppetje eigenlijk. Poppetje. Ja. <laughs> ja, nou, <laughs> dat zo lelijk je... zijn ze <laughs> allemaal niet hoor. Nee? Nee. Dat dus zeker dat niet. Volstrekt voordeel Ja. Ook, iets, geen, ook, ook, ook, niet eens, ook geen bloemkooloren, helemaal niks. Nee, mijn vader heeft ze wel. Nogal, ja. een paar meiden hebben ze ook nog. Maar uh, kan je ze ja? ook laten leegzuigen. Hè? Dan heb je er geen last meer van. Oké. Okay. Maar, ja, maar goed, maar, uh, Erben, jij wilde het ja, over rugby hebben. ik denk hebben. van rugby, ja, betekent dat iets in Nederland? Nee, dat, Heb dat, ik betekent, iets inderdaad, dat betekent heel weinig in Nederland, maar dat gaat veranderen in komen. Rugby is 15 tegen 15 en uh, dat is een hele grote sport. Ik ben echt een uh, geweldige sport om, om, om te zien. En onbegrijp ik dat, dat het niet groot is in, is in Nederland. Hmm. Uh, maar het zij zo, alleen er is iets veranderd. We gaan, uh, als de rugbys off-season zijn, dan spelen ze een spelletje. En dat is dan uh, een soort, een soort beachvolleybal, of nee, een beachsoccer voor, voor, voor voetballers. Uh -huh. Dat heet dan het Sevens. Daar hebben ze zeven tegen zeven. Daar wordt het een veel sneller spel van. En uh, de, de, het IOC heeft besloten om het Olympisch te maken. En het is eigenlijk dus een onbekende sport in, in alle landen... Uh, waardoor er in één keer kansen liggen. En uh, wij, wij gaan er in Nederland helemaal op, op insteken met het, uh, uh, met het, met het, met het damesrugby. Wij, wij willen daar gewoon een medaille gaan halen. Of niet, Joyce? Ik hoop het wel. Nee, alle, landen, alle andere landen zullen natuurlijk ook uh, keihard aan het trainen zijn nu. En nu ook het Olympisch is geworden. Dus uh, we moeten nog wel van de bak. Maar, uh... maar betekent dit, Joyce, dat is dus 2016 Olympische Spelen. Ja. Dat omdat dat... Het... Uh, dat is nu bekend geworden. Wij zijn Nederland nog niet groot in rugby, maar dit zou de kans kunnen zijn. Ja, zeker. Want? Hoe moet uh, dat zien? Nou, we krijgen nu veel meer pub uh, publiciteit en uh, kranten, tv-spotjes. Nou, nu hier radio, we hopen dat wat meer meiden het horen, zodat ze die sport ook wat meer leuker gaan vinden. Ja. En zien dat het niet alleen maar dat eigenlijk iedereen kan groot, dik, lang, dun, klein. Maar maakt Mooi, echt, echt niet op Het Tiet zoals uh, jij. Uh, rugby is natuurlijk een hele tradi traditionele sport, maar dat is, dat is natuurlijk nu dan de winst. Hè? Want uh, nu is het, dit is gewoon een, een nieuwe sport. Ja, dit is echt wel iets heel nieuws. Nou ja, nieuws, het bestond natuurlijk al. Ja. Maar om er nu zo fanatiek ermee in te gaan en al die dagen daarvoor te trainen. Ja. Maar aankomend weekend is dus het, het, het, het, het EK, het normale EK. Ja, dat is met de 15. De 15. Ja. Maar kun je dan, is dat nou eigenlijk eigenlijk ondergeschikt aan de Sevens? Het Sevens, dat gaat zometeen toch veel belangrijker worden. Uh, nou ja, ja, daar kan je do je doelen mee bereiken die je eigenlijk al wil. Er komt eigenlijk een droom uit dat je denkt: hoe, hoe kan dit ineens in Nederland? Mm. En uh, dat je daar deel van uit maakt, is natuurlijk prachtig. Maar ja, nu eerst nog eventjes focussen op de 15. Maar met 15 Even. tegen 15, uh, stellen we dan iets voor? Internationaal? Uh, nou, vorig jaar hebben we heel goed geraakt. Zijn dus we derde geworden op het EK? Oh, geweldig. Dus uh, uiteindelijk is dat best wel goed gegaan. En nu hebben we zeg maar, een beetje een nieuw, jong team. Daar gaan we mee groeien. Leuk. En uh, we eerst tegen Rusland en dat is wel even buffelen. En als we die winnen, dan gaat het uh, denk ik bergopwaarts. Oké, okay. ik sta hier natuurlijk met twee prachtige dames. Maar waarom ben je gaan rugby'en? Ja, nou ja, mijn vader en mijn oom uh, altijd op de club al open heeft de club opgericht. En uh, toen mijn vader had het rugby, die had altijd vrienden, zijn ja. team zitten. En die hadden eigenlijk alleen maar uh, jongens als kinderen. En dat waren altijd mijn vriendjes en die rugby'den allemaal. En toen ben ik mee gaan trainen. En toen uh, is het eigenlijk nooit meer opgehouden. Oh. Wordt opgehouden? En je vader nee. had gewoon geen zoon? Nee, eigenlijk was ik dat, maar <laughs> zo maar, ziet hij het nog wel een beetje. Maar jij maar... kwam hier net binnenlopen en wij zaten altijd twee erbij en ik zei van... nou, oké, okay, dit had ik niet verwacht bij de, de rugbydame. Mm. Maar je, je hebt de korte broek aan. Ik zag net wel een enorme blauwe plek. Dus ja. je, je, het is natuurlijk wel... Je, je, het is niet dat cliché wat ik verwacht had van enorme nee, grote vrouwen. Maar nee. het is alsnog wel een full context sport en je kan wel flinken. Je moet wel een flink. beetje een pittig tante zijn. Ja, klopt. Nou, ik krijg dan wel wat snelle blauwe plekken, maar... Mm. Wordt het nou ook een echte, echt een professionele sport? Trainen je nu ook in één keer veel meer? Want... Ja, het is wel echt van het eerste wat ik altijd deed... was twee keer in de week trainen voor je club... en dan één keer met de vijftien of twee keer. En nu ja. is het wel echt maandagavond, dinsdagavond, woensdag, donderdag... en dan vrijdag nog in je eigen tijdje andere schema's doen. Ja. Zaterdag uh, de hele dag trainen. En dan zondag een, uh, moet je wel echt rust houden, want anders uh, Kijk is het over. En, okay, dus wordt het echt en jij, jij bent dus nog geen, geen prof... maar nee. als jij in, de, in dat Sevens team gaat komen, dat ja. is wel je doel... Dan, ja, dan, noem je, dan is George Prof geworden. Ja. Na het EK dan ja. En moet ik het een beetje vergelijken als ook met het, met het, met het, met het Bob-Bobsleeën? Er was ook helemaal niks, niks. stelde niks, niks voor in Stel Nederland. Niks voor. Ja, ik denk dat je daarmee wel een beetje kan vergelijken. Ja? Ja. Dus nu hier, eigenlijk alle afvallers in andere sporten, die kunnen ze allemaal nu aanmelden bij, bij, bij, bij het rugbier? Ja hoor, geen probleem. Geen dat probleem. Gezellig. En hoe ga je daar dan de echte winnaars uithalen? Ja, de echte winnaars ja, die echt doorzetten, die ook echt willen dingen voor de laten. En... Ja. Hm? deel van mijn leven nu ook al over. Dus. En bijna, maar ben je ook bang? Want zometeen komt er ook heel veel aanwas. Hè? Jij bent echt een traditionele rugby, uh, rugby, rugby, rugby dame. Soms komen er allerlei andere sporten, komen er allerlei sporten binnen. Ja. Ben je niet bang voor, voor je eigen plekje? Uh, nou ja, daar moet je dan harder voor trainen of voor vechten. Ben je zo goed? Uh, nou ja, ik doe mijn best. Ja? Maar ja, als je gewoon hard door blijft trainen... en doet waar je mee bezig bent, dan komt het wel goed. En als er dan nou wat andere talenten en zo bij komen... is het alleen maar leuk, wordt team alleen maar sterk van... En als het dan een keer mijn kop kost. Dat is dan een keer zo. Kijk, we andere... zijn echt een rug, rug, rug, rug, rug het, hè? Ja. Komende vrijdag dus het EK. Ja, dat... donderdag vertrekken we. En dan ja. zaterdag op Koningendag spelen we de eerste wedstrijd tegen Rusland. En dat is dus nog dat 15, ja, 15. Ja, systeem. En dan dat sevens, daar gaat het om. En dat is wanneer? Dat is eind juli's eind toernooi toernooien in Boekarest... En dan moet het gebeuren. Dan moet het gebeuren voor je A-status. Ja. Ja. En dan op weg naar 2016. Ja. En dan <laughs> wordt het fulltime trainer, zeg maar. Joyce van Altena, dank. Graag gedaan. En uh, Succes. Dank je wel. Maak het de sport het groot, maak ons trots, Haal sleep het met daar binnen. <laughs> Doe wat daar We spreken huis. je ongetwijfeld nog uh, tegen voor die tijd. Dank je wel. En Herman, dank je wel. Ja, leuk. Rust een beetje uit. Dat zal ik zeker doen. En tot volgende week. Dank je Exit Holland. Ja. Van de oer-Hollandse erben naar het buitenland. Um, wat doen we eigenlijk, uh, wat doen onze Hollanders in de rest van de wereld? Dat hoor je altijd hier bij Exit Holland. Vandaag naar Jemen, daar woont Sam. Uh, gaat natuurlijk nog steeds heftig aan toe daar in Jemen. Ook vandaag weer zijn er anti-regeringsbetogers neergeschoten... door de veiligheidsdiensten van de president daar. Ja, en tussen al die ongeregeldheden door... is Sam vooral bezig met het organiseren van zijn bruiloft. Sam, goedenavond. Ja, want je zit dan wel in het oog van de storm, zal ik maar zeggen. Maar jij gaat gewoon volgende week trouwen, of gewoon, noem het maar gewoon. Dat, de vraag is, ja, hoe regel je een, een, een bruiloft terwijl daar zo ongeveer een revolutie aan de gang is? Ja, het klinkt wel romantisch, hè? Ja, eigenlijk Trouwijn wel. Revolutie. <laughs> ja. Ja, nee, uh, ja, het leven gaat gewoon door, hoor. Dus uh, andere mensen trouwen ook, veel jenemen trouwen ook. Dus, ja, uh, maar Sam, jij, jij haalt eventjes zomaar je uh, ouders naar, uh, naar, naar Jemen vanuit Nederland. Dat lijkt me toch best wel een geregel. Ja, ja met visa. Het is heel moeilijk op dit moment om uh, Nederlands het land in te krijgen. Mm -hmm. En eigenlijk, de amb Nederlandse ambassade wil het liefst mogelijk het land uitkrijgen. Ja. Dus, uh, maar uh, maar ik heb, ja, een, een, een trouwerij is voor, voor i overal ter wereld uh, begrijpelijk als een belangrijke gebeurtenis. Dus zelfs een, uh, een militair beambte van de visa-afdeling kan daar geen nee tegen zeggen. Dus we hebben veel druk gezet. En uh, ik heb het op de Jemenitisch gespeeld. Dus, uh, wat heb je erop? Ja, goedgekeurd. Op de goed Jemenitisch op op op gespeeld. Dus uh, uh. het wil zeggen dat er veel. Ja, hier in Jemen, trouwerij is het belangrijkste voor mensen in hun leven. En daar ja. wordt al het geld aan uitgegeven. En als daar geen familie bij is, dan is het geen trouwerij. Dus uh, de visaafdeling afdeling begreep ook dat, het, uh, dat ze hier voor een uitzondering moesten maken. <laughs> ja, ja. En uh, mijn ouders komen vanavond. Dus ik kijk er echt naar uit. En dat, dat, dat waren dus de Jemenieten die je even moest bewerken. Maar dan aan de andere kant je ouders. Uh, ja, als ik jouw moeder was, Sam, zou ik toch misschien even denken... Nou ja, god, het is wel mijn zoon, mijn zoon die gaat trouwen, maar het is toch niet helemaal veilig daar? Uh, nee, ja, ja, het, het hangt er vanaf. Uh, het, het is een onveilige situatie. Het is een spannende situatie. Je moet er moeten veel demonstraties in aan, de, aan de gang. Het is onduidelijk welke kant het op gaat. Maar je kan wel gewoon een normaal leven leiden als je niet op de verkeerde plek, op het verkeerde moment bent. Dus je moet niet in de demonstraties ingaan of geen, nee. geen grote groepen opzoeken. Nee, maar je moest toch uh, ook, geloof ik, de, de bruiloft zelf ergens anders organiseren. Omdat het daar dan veiliger is. Ja, nou, bruiloften worden hier gescheiden gevierd. Dus er is een grote uh, mannengelegenheid en een vrouwengelegenheid. Mm -hmm. En eigenlijk voor, voor, voor vrouwen is een trouwerij veel leuker dan voor mannen. Want vrouwen hebben veel meer feesten. En daar uh, ja, wordt ook veel meer geld aan uitgegeven. Terwijl uh, het in deze tijd wat moeilijker is om het allemaal te regelen. Omdat veel mensen. Jemenieten zijn ook veel bang hoor, om wat er allemaal gaat gebeuren. En mensen uit afgelegen regio's kunnen niet reizen omdat de bussen niet rijden, omdat er veel checkpoints zijn, omdat bepaalde stammen wegen afzetten. Mm -hmm. En ook in praktische zin, uh, ja, als je een grote paar schapen wil laten slachten en laten koken en er is geen gas. Uh, er zijn wel veel praktische bezwaren, maar, uh, maar we zetten het gewoon door. En het, uh, ik hoop dat het een heel leuk feest wordt. En normaal zou je het dan in een tent vieren, maar dat is nu een beetje het gevaarlijk, dus nu doe je het ergens binnen. Uh, ja, ja, nou, de, de feesten met mannen worden in een grote open tent gegeven, gegeven, gegeven waarin de mannen dan en een beetje melancholische liederen zingen. En van bovenaf de daken gooien vrouwen dan snoepjes naar beneden. En die zingen woe. Ik weet niet of je dat kent. Ja, maar ja, ja, ja. Dat, dat kan nu niet. Dat we pro proberen we op een andere manier te doen. Omdat dat heel veel andere mensen kan aantrekken. En omdat nu elke in onveilige tijden groepen die buiten samenkomen kan ja. gevaar opleveren. Dus jij gaat het Daarom gewoon voorzichtig doen. ergens binnen vieren. Nou, heel veel... Wanneer ga je het eigenlijk trouwen? Morgen? Nee? Uh, volgende week gaan we naar Aden. Ja. Het bruiloft uh, is in Aden. En uh, dat is weer een andere situatie dan in Sanaa. Maar volgende week uh, dus? En is gaat een het hele worden. andere traditie. Oké. Okay, nee, nee ja, daar hebben we het dan de volgende keer over. De, die andere tradities. Maar wat, uh, wanneer is het de dag? Uh, 4 mei. 4 mei. Zo. Uh, dood ik. <laughs> ja, daar hebben wij ook wat herdenken hier. Nou, dankjewel en succes. En, succes. Veel plezier vooral. Let een beetje op en we spreken je ongetwijfeld nog. Als je een okay. getrouwd man bent. Sam uit Jemen, dankjewel. En daarmee. Radio 1, het NOS Journaal. Van half tien met Christian Bonenbakker. Italië is bereid mee te doen aan de luchtaanvallen op militaire doelen in Libië. Tot nu toe waren de Italianen alleen betrokken... bij het handhaven van het vliegverbod boven Libië. Ook doen ze mee aan de controle van het wapenembargo. Uh, premier Berlusconi zegt dat Italië nu ook bereid is luchtaanvallen uit te voeren... om de Libische bevolking te beschermen. Het is druk op de weg door terugkerende vakantiegangers en dagjesmensen. Door het mooie weer gingen veel mensen pas laat naar huis. Rond 9 uur stond er 70 kilometer file. Vooral op de A1, de A12 en de A28 naar de Randstad. Op de A58 uit Zeeland en op de N7 bij Jouren. Inmiddels lossen de files eh, de meeste daarvan snel op. In Disneyland Parijs zijn vijf mensen gewond geraakt... doordat er een decorstuk op hen viel. De vijf zaten met twintig anderen in een karretje van de Big Thunder Mountain... een soort achtbaan. Het decorstuk was gemaakt van glasvezel en hout. Eén van de vijf gewonden is er slecht aan toe. En de politie in de Amerikaanse stad, staat New Mexico... is op zoek naar de inzittenden van een vliegtuigje... dat gisterochtend neerstortte in een meer. Toen agenten kwamen kijken, dreven er cocaïnepakketjes in het water... Van de piloot en eventuele passagiers was niets te bekennen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Wikileaks begint dit jaar natuurlijk grote tijd in het nieuws. Het ene na het andere schandaal kwam toen aan het licht. Maar de afgelopen tijd was het eigenlijk vrij rustig qua leaks. Tot vandaag. Er zouden jarenlang 150 onschuldige Pakistanen en Afghanen hebben vastgezeten in Guantanamo Bay. Jeroen Wollars werkte samen met uh, andere journalisten van de NOS... in hun eigen Wikileaks-kluis. In het diepste geheim lazen ze 3000 ambassadeberichten. Daar hebben we het zometeen nog even over. Maar eerst natuurlijk even over dat nieuws. Jeroen, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat dacht jij van ha, eindelijk weer eens uh, wat Wikileaks-nieuws? Nou, we wisten eigenlijk wel een klein beetje dat er nog meer aan zat te komen. We hielden allemaal rekening met dat het uh, over de Amerikaanse banken zou gaan. Want dat had Julian Assange aangekondigd. Dat hij hele interessante informatie over de Amerikaanse bankenwereld ja. had. Ja. Dus daar hielden we eigenlijk rekening mee. Ja, totdat dit opeens vanmorgen kwam. Ja, en wat is het nou? Er hebben dus mensen on, on, ja, onterecht vastgezeten en die zitten nog steeds vast. En dat is uh, shameful, om het maar zo te zeggen, voor Obama. Wat het is, ze hebben 779 uh, dossiers in handen gekregen... van mensen die gevangen zitten of zaten op Guantanamo Bay. Mm -hmm. En die zijn echt ongelooflijk uitgebreid met uh, hun namen, voornamen, achternamen, foto's. En die uh, zijn ze nu allemaal langzaam op internet aan het zetten, zoals, uh, zoals Wikileaks dat doet. Ja, en dat geeft eigenlijk een soort kijkje achter de schermen van Guantanamo Bay. Wat we dus nu weten... is dat die 150 onschuldige Pakistanen en Afghanen vastgezeten hebben. Mm -hmm. Maar we weten ook dat er 220 gevangenen zaten... die echt beschouwd worden als extreem gevaarlijke terroristen. En wat we bijvoorbeeld ook weten... is dat van een iemand die vrij is gekomen uit die gevangenis... dat hij nu leiding geeft aan... De rebellen in Libië in hun strijd tegen de regering Gaddafi. Dus dat geeft een heel uitgebreid en heel uh, rijk geschakeerd beeld eigenlijk van het leven op Guantanamo, maar ook het leven daarna. Ja. En dit, dit, dit kwam vandaag naar buiten. Dit is, zijn, is natuurlijk niet onderdeel van die berichten die jij toen hebt gelezen voor de NMS. Want dat, dat ging alleen over Nederland, hè? Ja, wij hebben, um, de NOS heeft alle 3000 nog wat cables uit uh, Den Haag uh, in bezit gekregen van Julian Assange. En dat, dat heet Cablegate. En dat, dat pakketje wat wij hadden is onderdeel van, van het enorme grote pakket van 250.000 uh, geheime uh, ambassadeberichten van de Amerikanen. Nou, we hebben dus een heel klein gedeelte gelezen. En ik heb gisteren nog even gekeken, maar uh, ja, eigenlijk zijn we op 27 januari opgehouden met er elke dag over publiceren. Want toen hadden we ze allemaal gelezen... en, uh, en hebben we verteld wat er over te vertellen viel. Heel even terug naar, naar die tijd. Want dat was hier bij de NOS. Dat was spannend. Ik liep daar elke avond langs. Wij wisten niet, het was een soort ruimte, ja. Ja, een soort, een soort, ruimte, gewoon een soort een kluis... noemden jullie het achteraf, de Wikileaks-kluis. Er zaten in het diepste geheim NOS'ers zoals jij... daar aan te werken. Maar hoe, hoe ja. ging dat toen? Hoe heeft zich dat, dat zo in het geheim kunnen afspelen? Nou ja, de, de, de dag dat wij van Hans LaRouche, de hoofdredacteur, hoorden... dat we de wikileaks kabels uh, zouden krijgen... zei hij ook van, uh, ik heb een ruimte gereserveerd hier in dit gebouw... tegenover mijn werkkamer. Want uh, uh, in, die, in die ruimte zitten geen ramen aan de straatkant. Want ik wil niet dat er mensen naar binnen kunnen kijken. En de ramen die er aan de gangkant zaten... die hebben we af laten plakken met plakplastic. Zodat ook niemand naar binnen kon kijken. En dat was de bedoeling dat we daar zouden gaan lezen. En dat hebben we ook gedaan... Um, uh, maar we moesten natuurlijk wel een soort van smoes hebben. Want er liepen opeens allemaal tien mensen van hele verschillende redacties... ook uit Den Haag bijvoorbeeld, die hebben meegelezen. Die waren opeens de hele tijd in Hilversum. Ja. En het was allemaal een soort type mens... dat niet heel graag de hele tijd in Hilversum wil zijn. Dus we moesten een soort van smoes bedenken waarom we nou de hele tijd in Hilversum waren. En toen hadden we bedacht dat we een cursus data-journalistiek deden met elkaar. Nee. En um, dat dat de reden was dat we in een hokje opgesloten waren... en dat we er verder niks over konden vertellen. Maar goed, dat was allemaal heel leuk bedacht. En dat plakplastic, dat was ook heel fijn dat dat werd geïnstalleerd. Maar ja, dat was natuurlijk net op het moment dat wij ook te horen kregen... dat zowel RTL als NRC ook de beschikking hadden over die documenten. En toen waren we wel echt uh, collectief... Uh, aan balen. Ja, en uiteindelijk is het ook... ik bedoel, wat er boven tafel is gekomen... ja, wist de we, of nou ja, jij in ieder geval... als, als NOS'er uh, wist dat allemaal wel zo'n beetje. Het was allemaal niet heel erg denderend... spannend nieuws. Uh, wat was nou... als je nu even terugdenkt, in ieder geval het meest onmerkelijk? Bedoel, zijn er bijvoorbeeld dingen waar je om moest lachen? Nou, er zijn best wel veel dingen waar ik om moest lachen. Eén ding, één ding wat, ik, wat ik erg komisch vind... vooral als je dat probeert voor te stellen... is dat die Amerikanen na de moord op Van Gogh... eigenlijk ontdekken dat er zoiets is... als Amsterdam-West, Slotenvaart. En dat ze, <lacht> dat ze zich afvragen oh, hoe is het daar eigenlijk? En dat ze dus een soort van schoolreisje beginnen. Dus ze gaan, ze, ze, ze gaan met z'n allen in een auto zitten. En je voelt dat, het, dat ze het een beetje spannend vinden om naar Amsterdam-West te gaan. Want ja, de Nederlanders zeggen toch een beetje dat dat een moeilijke buurt is. En misschien is het wel een ghetto, net als in Amerika. Dus je, dus je voelt aan alles dat ze zo heel schoorvoetend de auto ingaan. En misschien wel uh, met, met, met de deuren op slot uh, door, door West rijden. Ja. En dan, dat ze eigenlijk gedurende die rit... Ja, zeggen van nou, er was wel iets van graffiti op de muur... maar het is eigenlijk een hele nette wijk. Ja. Dit, is, dit valt in het niet bij onze ghetto's. Het valt hartstikke mee. Het was allemaal heel leuk opgeschreven, heel goed opgeschreven. Dat is een van de dingen die iedereen die er aan gelezen heeft echt is opgevallen. Dus ik kon me dat helemaal voorstellen... hoe ze met elkaar zo hutje mutje in dat autootje zaten. Gaan jullie even tot slot er nog verder in duiken? Want die Nederlandse kabels zijn allemaal gelezen. Al alle, het nieuws daarover is naar buiten gekomen. Dat kleine Wikileaks kluisje is opgeheven. Gaan jullie er nog verder mee? Ja, maar we hebben natuurlijk nog wel die documenten. En we beschouwen het nu eigenlijk gewoon als een journalistiek naslagwerk. Zoals we er nog wel meer van hebben. En toen bijvoorbeeld net de, de opstand in Libië begon. Toen zijn we weer even teruggegaan om te kijken van... goh, staat er nou iets specifieks in over Libië? Kunnen we daar nog iets over, uh, over opzoeken? Toen hebben we ook weer contact opgenomen met Assange. Met de vraag van, joh, uh, wat weet jij uh, uh, over Libië? Kunnen wij daar misschien ook nog even naar kijken? En uh, op die manier is het een soort van naslagwerk... wat we zullen blijven gebruiken elke Keer als, er een, als er een nieuwsaanleiding is. Goed. Jeroen Wollers van de over Wikileaks. Dank je wel, Jeroen. Graag gedaan. Radio 1. BNN Today. de langs die lange oprijlaan... zullen ook mensen staan vanuit de Oeh, En daar gaat een auto tegen het monument aan. Ik zie mensen zwaargewond hier liggen. En mevrouw Gilt. Bloed over de grond... Een patoffel losgerukt. Ja, een fiets van de politie ligt hier. Ja, even voor twaalf uur. koningin de dag 2009 boort een zwarte Suzuki zich in een zwaaiende en juichende menigte. Je kan het je ongetwijfeld nog herinneren. De dader mist zijn doel, namelijk de koninklijke familie, maar er vallen zeven doden. En koningin Beatrix is zo geschokt dat ze haar aftreden uitstelt waar haar oudste zoon nou niet bepaald blijven wordt. Nou, dat eerste is natuurlijk echt gebeurd. Uh, maar die laatste zin die heeft schrijfster Marietta Nolle eigenlijk bedacht. En daarin heeft haar fantasie de vrije loop gelaten. Ze schreef het boek Ik Beatrix over het jaar tussen de aanslag in Apeldoorn. en uh, de damschreeuwer met dodenherdenking. En eigenlijk wilde Beatrix dus in jouw boek. eigenlijk aftreden. maar ja. toen kwam uh, die aanslag. Mariette, goedenavond. Goedenavond. Goed dat je hier bent. Um, het boek heet Ik Beatrix. En dat is uh, eigenlijk een van de weinige keren dat Beatrix. Ik, maar misschien... Normaal is het wij, ja, Beatrix. Misschien wel de enige keer was ja. uh, tijdens haar toespraak... na die aanslag in 2009. Luister even mee. Mijn familie, ik, maar ik denk alle in het land... leven van harte mee met de slachtoffers. Met hun familie en vrienden. En met alle die door dit ongeluk diep geraakt zijn. Ja, dan zegt ze ook echt ik... Ja, niet ik hoort. met een snik. Ja. Je, hoort, je hoort bijna een ingehouden snik. Ja. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ze voor mij echt binnenkwam. Als, uh, als ja, van hey, een echt mens met echte gevoelens. Dacht je toen van daarover ja, over die dame heel, heel wel een boek schrijven? Nee, dat, nee, dat, dacht, ik niet. Nee, dat dacht ik helemaal niet. Oh. Maar als ik aan haar dacht, dan de laatste jaren, dan dacht ja. ik echt aan dat moment. Dat vond ik een heel mooi en heel indringend moment. waarom toen pas? Waarom begon ze toen ja, te leven? Daarvoor uh, nam ik voor lief dat zij er was. En ik vond het een, uh, ja, ze deed een, een keurige koningin die goed haar werk deed. Maar als mens kwam ze niet zo bij me binnen. En toen wel even. Ik denk ook dat we toen even heel even achter haar masker keken. Ja, um, nou, het boek gaat dus over... Je bent eigenlijk in haar hoofd gekropen. Het boek is geschreven hmm. vanuit Beatrix. Um, dus tussen de, de aanslag en tussen de doden herdenking het jaar erop... Hoe doe je dat? Hoe kraap je in het hoofd van de koningin? Nou, eerst, uh, eerst moet je niet uh, moet je loslaten dat de koningin met je meedenkt. Of, uh, of, of op je schouder zit. Dat heb ik wel. Uh, daar heb ik wel even moeite mee gehad, moet ik zeggen. Hoe nou, bedoel je? Nou, om het idee van wat mensen zouden... Iedereen vindt iets over Beatrix en Beatrix vindt misschien zelf ook wel heel wat. En het is een echt mens en ik heb respect voor haar. En o oh jee, wat schrijf ik nu? Dat duurde wel lang voordat ik dat helemaal los had gelaten. Ik begon echt wat te formele. Ja, ja. Maar ik dacht ook: van ik, ik, ik moet dat, dat idee dat, dat zij het zelf echt is, hè, de echte Beatrix, dat moet ik loslaten. Ik moet haar zelf in gaan vullen als schrijver. En dat, Want het is een roman, tenslotte. Ja, ja. het is een roman. Ja. Dus dat, ja, dat, dat ben ik gaan doen. En dat uh, is volgens mij wel gelukt. Ik heb het gelezen en um, uh, ik hou wel van het Koningshuis, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Ik wil wel gek op Bea en op ja, ik op iedereen. En ik dacht: nou, dat zou best wel eens kunnen zijn dat het zo is. En ze komt er. Nou, ik zou niet zeggen negatief, maar het is een pittige tante in jouw boek. Ja, maar en ze is ook wel een, een, een pinnige tand ook. Ja. Nou, ik denk ook niet dat ze heel makkelijk, heel lief is of heel aaibaar is, zoals Maxima is of zo. Zo zie ik haar niet. Ik, ik, ze is, maar ze is ongelooflijk uh, dicht getrouw en, en, en, en ze neemt haar taken heel serieus. En dat zijn hele mooie eigenschappen. Ze, ze houdt ook echt van het land. En, en, weet je wel? Dus. Ja, de, ieder ze karakter vindt, heeft zo zijn eigen... In je boek vindt ze eigenlijk... Uh, want ze treedt dan af, zegt ze vanwege... Uh, eigenlijk, eigenlijk is de aanslag meer dat ze denkt... Ha, dan heb ik mooi een excuus om nog even op de troon te blijven. Want ik wil nog helemaal niet weg. En ze vindt haar nou ook niet echt heel erg geschikt. Nee, ze heeft een ze beetje... Ze, een beetje lui, ze, vindt ze, ze, heeft, uh, haar, ze. Dat is dan fictief, hè. Ja. Dat ze haar uh, aftreden wilde aankondigen. En ze, ze, ze grijpt het eigenlijk een beetje slinksjes aan... om die aanslag te gebruiken om het dan niet te doen. Omdat ze er eigenlijk nog niet klaar voor is. En, want ze voelt zich een beetje gedwongen... door de situatie om het te, om het te doen. En ze, ze denkt als dat gebeurt... van ik moet nog niet weg, het voelt niet goed. En ze gaat dan eigenlijk ook voor het eerst in haar gevoelens zitten. Maar had ze, had ze daarvoor ook nog niet gedaan. Dus al die... Redenen. en ja inderdaad Alexander heeft ze ook haar twijfels over die koopt dan dat Mozambique uh, gebeuren nou, dat vindt ze ook niets en hij is lui hij leest zijn dossiers niet ja hij leest, leest de dossiers <laughs> niet en, uh, ja. in hoeverre is dat uh, volstrekt jouw uh, ja jouw nou, hele zijn vermogen, natuurlijk of... ook wel uh, ja er wordt ontzettend veel geschreven over Beatrix en ik uh, ik geloof wel dat misschien dat dat in ieder geval Alexander en Beatrix heel anders qua karakter zijn dat denk ik wel maar heeft hij ooit, ooit serieus het wel hier gedacht say? van ik weet niet of hij wel zo geschikt is nou, dat weet ik niet of ze dat gedacht heeft. Wat dat denk je? Want jij bent er helemaal ingedoken. Je hebt heel veel gelezen nou, over ja. haar. Ja, ik, nee, in het echt kan ik dat niet zeggen. Hm. Mijn Beatrix, die ik heb gemaakt... Zegt dat ze, vindt dat wel. Die twijfelt daar wel eens aan. Maar ze houdt ook heel veel van hem. Dus dat, dat ook. Weet ja, je kunt twijfelen aan of de jongen het wel goed kan. Ja. Maar ook veel van hem houden tegelijkertijd. Even een mooi fragment. Moet je even voorlezen uit je boek. Het is een apart fragment. En het beschrijft heel erg mooi hoe... Ja, gevangen ze eigenlijk zit in haar rol als koningin. Um, de setting is het huis in Tavernel in Toscane. Haar daar heb ik een bij verzonnen inderdaad. Ja, en daar is er meer bij en dan ja. dit. Oké. Okay. Het is wel een stuk trouwens wat iedereen uh, eruit pikt, maar goed. Okay. Ja, niet van niets. Dus, uh, <laughs> Ze liet de bandjes langs haar armen afglijden... en voelde de koele wind haar borsten strelen. Een mengeling van sensatie en paniek overweldigde haar. Ze zou de schaamte nooit te boven komen als iemand haar nu zou zien. En tegelijkertijd was het ook even opwindende gedachte. Ze keek naar beneden en hoorde Klaus lachen. De gulle lach waar ze zo van hield. Niet denken. Doen. Met een snelle beweging trok ze alles uit. Het katoen was weer barstig en rolde zich op langs haar dijbenen. Alsof het haar wilde tegenhouden. Maar ze zette door. En toen stond ze daar. Spiernaakt. Ze legde haar ondergoed ook op de zwemband en rende het water in. Vanuit haar onderbuik perste zich een lach omhoog. Ze was vrij. Ze dook onder en maakte een paar slagen naar de koude diepte. Kwam weer boven en begon te zwemmen. In lange slagen weg van het strandje. Weg van haar leven. Toen ze zeker honderd meter gezwommen had, vertraagde ze en keerde een kwartslag. Stel dat ze hier en nu een hartaanval kreeg. Dat ze bevangen raakte door de kou en zou verdrinken. Dat ze haar zouden vinden. Ze grinnikte om haar eigen gedachten. Zag de koppen al voor zich. Koningin Beatrix naakt aangespoeld. Er zouden allerlei geruchten de ronde doen. Minnaars en roofovervallen zouden erbij gehaald worden. Complottheorieën. En degene die zouden zeggen dat ze naakt was gaan zwemmen... en toen verdronken was, zou nog het minst serieus genomen worden. Al was het maar omdat haar zonen met verdrietige gezichten zouden verklaren... dat hun moeder zoiets nooit zou doen. Niet denken. Ze dook weer onder in het stille water. Het was alsof de koelte haar omhelste en zij daar hoorde. Glad en soepel was ze, als een vis... Ze kwam, ze kwam boven en dreef verder op haar rug, stak haar tenen en borsten omhoog. Een eiland van lucht, vet en botten. Drijvend keek ze naar de sterren. Zie je wel, riep ze, zie je wel dat ik dit durf? Ja. Okay. Dus eigenlijk is het, het is natuurlijk ja, een grappig beeld. Beatrix, dit, dit die heeft gaat natuurlijk wel, ja, het gaat natuurlijk wel. Het, het komt ergens vandaan. Hè? Dit, is het ja, dit is haar bevrijding. Ja, nou. dit is haar bevrijding. Maar um, het is natuurlijk eigenlijk een beetje verdrietig dat dit al zo'n overwinning is. Bedoel, als dit het moment is in je leven dat je, je het meest vrij voelt, dan ja. dat, dat, daar vind ik het wel mooi. Dat toont wel hoe ontzettend gevangen zij is. Ze is ontzettend gevangen, denk ja. ik. Ja. Nou beschrijf jij dit? Je beschrijft het nog wat, wat aparte dingen. Zoals dat ze van, van een of andere werkman een shaggy biedt. Ja. Um, um, en... Home trainer, vind ik ook een leuk. Oh ja, dat is op de home trainer zit. <laughs> ja. Heeft zij iets in het echt, denk je, iets ondeugends in zich, Beatrix? Of helemaal nou, niet? Maar ik vind dat niet heel ondeugend. Maar ook, kijk, ze rookt bijvoorbeeld. En ze komt ze op haar uh, toekomstige draken zijn. terug op uh, hmm. kasteeldraken zijn. En dan. Um, dan wordt ze overvallen door herinneringen en dan wil ze roken. Heeft ze geen ze Is niet iemand die met haar sigaretten voortdurend in een tasje rondloopt? En dan is ja, en dan ziet ze die check wel van haar werkman. En denkt ze, nou dan wil ik wel zo'n een checkje. <lacht> ik vond het zo logisch voor mij. Hebben alle dingen in dit boek trouwens een totaal logische basis? Maar ja, het eindigt uh, um, heel mooi, namelijk met de damschreeuwer en ja. um, nou ja, moet je maar even zeggen, want ik wilde eigenlijk dat je het voorlas. Maar een beetje zonde om het einde van het boek voor te lezen. Maar waarom ja. is dat het moment dat Beatrice denkt: ze kijkt naar haar zoon en ze denkt: De dat koning. Is hem, de koning. Ja. Z ja ze maakte, zij heeft dan in het gehele boek natuurlijk een emotionele ontwikkeling doorgemaakt. En op het einde. Uh, ziet zij haar zoon die neemt dan de leiding die zegt we moeten terug hè, want anders dan ja, want is het dat allemaal voor niks dam. geweest ze ja. Even ze werden, ja ze werden meteen afgevoerd ja Na die schreeuwde dam werden ze meteen in vliegende vaart rennend struikelend uh, naar volgens mij gereedstaande auto's uh, gebracht nou, daar besluit uh, Alexander. Die zegt: nee, we moeten nu terug. En zij staat eigenlijk nog een beetje te trillen. En ze ziet haar zoon echt zo als een sterke koning, le bijna letterlijk dan staan en de lead nemen. En en met alle paniek om zich heen ziet ze hem echt stil staan. Vond jij dat in het echt ook een indrukwekkend moment? Heel ontzettend. Als ja. ik aan denk, krijg ik nog een kippenvel. Ja, want dan lopen ze terug naar de dam, bijna net zo snel als ze weggerend waren. En dan zet hij haar, zijn moeder daar zo neer op haar, op haar plek. En, en dan pakt hij haar nog even bij de schouder. En dan, ja, prachtig. Wanneer zit hij daar? Een mooi drama. Hm? Wanneer zit hij daar? Voor het eggy. Ik wanneer zit oh, hij daar? Oh, uh, uh, ik denk, twee, begin 2012. Maar dat is gewoon ook koffiedik kijken. Net is iedereen. Dat is niet lang meer. <laughs> nou, we gaan het zien. En daar hebben we het ongetwijfeld nog veel, veel vaker dan over. Mariette Nolle, dankjewel. Schrijf het boek Ik Dank ben je, je tricks. En Ik vond het, ik vond het uh, heel leuk om te lezen. Ik denk dat er heel veel ware dingen in zitten. <laughs> dankjewel. Ja, dan van Koningshuis naar de muziek. Dit weekend was er weer een nieuwe editie van uh, Paaspop, het festival. En op dat populaire muziekfestival in schijndel uh, grote namen. Anouk, Gus Meewes en de Golden Earring onder andere. Maar er was ook iets heel nieuws. Um, in een speciaal ingerichte tent draaiden DJ's alleen maar mashups. Oftewel... Twee voornuchtig door elkaar gemixte liedjes. Zometeen praten we daarover met Gerard Stromer... die gisteren nog in deze tent stond te draaien. Maar om alvast even een idee te krijgen wat zo'n mashup up dan eerst is... Um, hier word je er eentje van Michael Jackson gemixt met James Brown. Aha. Dat niet dat feeling van Michael Jackson en James Brown dus een mashup oftewel een mix um, en um, Gerard Stromer. Jij hebt deze ook gemaakt, toch? Nee, nee, oh, nee, nee, deze is gemaakt door uh, Jeroen oh. Habraken, oftewel uh, Met mix Mustang is deze gemaakt. Je kent hem niet. Um, ja, misschien gaat het nog <laughs> straks naar eentje van mij gaan luisteren, dat ja, meent maar uh, dat gaan we zeker deze doen. Was inderdaad heel erg goed en van uh, ja, ook wel. Uh, met Mick Mustang dus genaamd. Ja. En dat was dus vandaag, uh, of in de uh, nieuwe editie van Paaspop, je ja. kende festival Ja, nou, afgelopen weekend was het. Afgelopen dat, ja. weekend. En um, daar was een hele tent met alleen maar van die mashups. ups ja, ja. Maar het is niet, ik, ik, ik ken wel de mash-up. Dat is het wel bestaat al een... hartstikke lang ja. inderdaad, alleen het is de eerste keer dat een festival uh, er zoiets groots aan heeft gewijd. inderdaad. Uh, natuurlijk zijn er wel hier en daar wat, wat van dat soort uh, clandestine uh, mash-up parties zijn er hier en daar wel geweest. Maar uh, dit is een, een redelijk groot evenement. En uh, ja, wel verrassend dat ja. ze eigenlijk iets wat een, een beetje een subcultuur is... dat ze dat nu in een aparte tent zet inderdaad. Maar is dit een, een nieuwe trend? Maar... Ik hoop het. Ik hoop dat ook uh, andere festivalorganisatoren naar kijken... en misschien daar uh, ja, ideeën uit halen, inderdaad. Dat zou heel leuk zijn. Ja. Want een mashup, ik bedoel, het is, het is, het is gewoon een, een mix, toch? Ja, Moet je het hebt het net zien? goed uitgelegd, inderdaad. Het is uh, iets bestaande uit uh, ja, twee of meer bronnen, inderdaad. Dus je pakt twee liedjes of meer liedjes. of uh, Je plakt het op elkaar en je probeert eigenlijk iets heel nieuws daarmee te maken. En dan uh, gaat het eigenlijk om het verrassingseffect. Of uh, je wil iets, iets nieuws, iets leuks meemaken. Want... Uh, uh... Lang geleden Ben Librand, kan ik me herinneren, Kijk, deed toch hetzelfde. Nou, nou, dat al, is een hele grote de, naam inderdaad. Ja. Dat is een soort Radio uh, 3 toen nog. Soort Nederlandse halfgod natuurlijk, als het om, om mixen gaat. Ja, die was natuurlijk heel bekend begin uh, jaren 90, en jaren 80. Uh, met inderdaad zijn jaren mixen voor Veronica ook. Maar ik tape het altijd mee, hoor. Netjes. Ja, ja. Ook, ja, dat, <laughs> ja. Uh, zo eng was ik er dus ook. <laughs> ja. uh. En daar heb jij het geleerd, kennelijk. Ja. Um, even eentje uh, van jou zelf. Okay. Uh, wat horen Nirvana met Koop, ken ik niet. Was ja, Koop. Het is Coop. een uh, Deense of Noorse uh, loungeband. En wat ze, doen, wat ze zelf wel doen, is eigenlijk heel veel samples gebruiken van orkesten. Waarmee ze eigenlijk, uh, het, het klinkt als een hele, heel groot orkest, maar ja. het zijn allemaal samples die je hoort. Dat heb ik gemixt met uh, ja, Nirvana inderdaad. Dus uh, dat is meer voor het grappige effect uh, gedaan. Dit nummer draaien weg de op Radio 1. Dat kunnen de meeste Radio 1 luisteren dat kan niet, niet. niet aan, denken. Maar het is op zich maar wel leuk om een manier... Cobain een keer op een heel relaxte manier te horen... Ja. wat hij eigenlijk natuurlijk nooit was. Kan je alles mixen? Ja, mits het uh, uh, ja, dezelfde toonhoogte ongeveer heeft. En uh, ja, in principe kun je alles mixen met elkaar. Maar sommige dingen passen beter dan andere dingen. Of Het, het moet klikken met elkaar. Ja. Dus dat scheelt wel. Moet je, dan heb je wat reacties gehad van de artiest ook? Uh, ja, af en toe. Ja, ik, uh, nou, deze bepaalde artiesten natuurlijk niet. Dat uh, is een beetje dood. Dat is een <laughs> beetje dood, maar ook van Koop zelf niet. Hmm. Uh, ik heb wel eens iets gemixt met een soort rock roll act uit, uh, uit Engeland. Dat heet Kitty, Daisy en Lewis, heten zij. En ik had toen inderdaad van de band zelf een reactie, een mailtje gehad dat ze het zo leuk vonden. En dat is op zich uh, ja, hartstikke gaaf natuurlijk om te horen van dat soort uh, bands. En waarom. Ik, ik, ik, ja, ik heb het al eens vaker gehoord, maar waarom. Het slaat het aan. Waarom zou dit wel eens groot kunnen worden? Laten we het even aan het ja, je, je bedoelt uh, het, het hebben van zo'n mashup-tent op een festival? Of ja, je gewoon al, een mashup nou ja, als, zelf, als, als het fenomeen. Als stroming. Ja. Het is, het is inderdaad wat jij al zei, het bestaat al best wel lang ook. Uh, volgens mij al vanaf 2000. En het is een beetje, het is, sindsdien is het een beetje door aan het sudderen... in een soort ondergrondse cultuur inderdaad. Het wordt heel veel op internet, op forums, wordt er uitgewisseld. Mensen die maken dat eigenlijk belangeloos, uh, maken ze dat soort mixen. Die, die boers van Solwax, Too Many DJs, ook, die, die doen dat ook doen het ook. Het, uh, oh, ja, ook niet onverdienstelijk ja. inderdaad. Al vanaf, uh, wat is het, eind jaren 90, 2000 uh, maken ze inderdaad al uh, mashups... Ja, too many DJ's. Ja. Even nog, nog eentje. Um, ik weet niet of jij. You're the one that I want. Nee, die heb jij niet gemaakt hè? Die heb ik niet gemaakt, maar. En Snoop Dogg. Snoop Dogg yeah. in Greece natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Maar het leuke eraan is volgens mij dat je, dat je staat op de dansvloer en deze herken je dan alle twee ja, meteen. Ja, het maar is ook voor het publiek. Dus te, dat gaat raden. Het gaat om de verrassing inderdaad. Ja. En het hoeft ook niet zo te zijn dat mensen allebei de bronnen kennen. Dus het kan zijn dat ze één nummer kennen. Maar op, op dat moment dat zo'n nummer wordt ingestart, weet je wel, of de vocalen beginnen, dan zie je een soort blik van herkenning ook. Ook bij het festival publiek inderdaad dit weekend. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. En dan beginnen mensen echt wel te dansen. Volgend jaar weer een eigen tent op Aaspop met smash ik, ik hoop het. En misschien nog wel andere festivals ook. Ja. Gerard Stromer, dank. Tot ziens. Bedankt Today's Talk. De kapper, de groenteboer, de sportschool, allemaal dicht vandaag. Wie werken er wel en waar gaat het dan over? Nou, mensen die in het café werken natuurlijk. Erik van de Pintelier in Groningen, goedenavond. Goedenavond. Hi, waar ging het vandaag bij jou over? Nou, vandaag ging het over Pasen. Uh, lekker lang uitslapen, de kinderen uh, eieren laten zoeken. En ik heb het hele terras uh, voor de ouderen uh, laten zien wat eieren tikken is: het zogenaamde paas -ei tikken. Uh, als klein kind, maar dan moet je misschien uh, uit bepaalde delen van Nederland komen... dan ja. uh, wordt er altijd paarse eieren gezocht. Ja, ja. En de <laughs> ouderen, de vaders en de moeders, die doen uh, het eitje tikken, zeg maar. De bolle kant en de, en de ja. smalle kant uh, win je, dan hoef je hem niet op te eten. Het verlies je, dan moet je hem opeten. Dus ja, daar <laughs> kun je eigenlijk mee... Uh, <laughs> nou, dat ken ik niet. Misschien in Gronings gebruik. Siska, van de café Brooklyn in de Middelburg. Hebben jullie dat van Goedenavond... Goedenavond. Ah, hebben jullie dat vandaag ook gedaan? Paar zei nee, nee, nee, nee, nee. Er zaten voornamelijk Duitsers uh, vandaag. Ah. En uh, ja, die hebben hun eigen, eigen traditie waarschijnlijk. <laughs> en die Duitsers heb ik trouwens ook gehad. En dat was hartstikke gezellig af, de afgelopen vrijdag met de bloemetjesmarkt. Ja. Dus, uh, nou ja, daar kun je op wachten. Uh. Geen kwaad woord over de Duitsers. Café en koel en, en uh, wijs en wijzen, uh, bier. Dus uh, uh, ik denk dat voor de middenstand in Nederland dat een uh, goed weekend is geweest. Ja. En dat hoor ik oh. ook, denk ik. Ja, voor ja. jou ook, Siska? Ja, ja, ik las zelfs dat, uh, dat de, de, de meubelboulevard ook druk bezocht zijn. En uh, ja. de vol en de strandtenten. Dus het ja. is echt helemaal prima. Ja. Ja. Goed, dan wens ik jullie beiden nog een hele prachtige tweede paasavond. En tot heel snel weer. Oké, okay, dankjewel. Uh, tot dag. Dag. Doeg. Dag. Ja, en ook uh, tot heel snel weer van deze kant. Uh, niet morgen, dan is het Champions League. Ook niet overmorgen, dan is er ook Champions League. En dan is langs de lijn er dus. Donderdag zijn wij er weer. En nu zometeen na tien uur alweer langs de lijn met Gio We hebben. U bent voordeelslager. Kliklaminaat, stunter. Of uw vliestrui-discounter.